En dat krijg je van Danny Vos. Ja, goedemorgen. Er gebeuren steeds minder ongelukken op de weg. Voor het derde jaar op rij waren er minder incidenten. dat blijkt uit nieuwe cijfers. Vorig jaar waren er 75.000 ongelukken. Waarom er nou steeds minder zijn, dat is niet bekend. Een grote stroomstoring is er in Tilburg. 16.000 huizen en bedrijven zitten daar al uren zonder stroom. Meldt Omroep Rabant. Stroomstoring is tijdens werkzaamheden begonnen. Ten net hoopt dat de problemen nog voor het begin van de middag zijn opgelost. Dan naar Iran. Het lijkt. Erop dat langzaamaan steeds meer mensen daar weer het internet op kunnen. Het internet is daar al een week geblokkeerd. Dat heeft te maken met de grote protesten daar tegen het regime. 2% van de mensen zou nu weer internet hebben daar. En KLM gaat rond de Olympische Spelen... met grotere vliegtuigen naar Italië vliegen. De winterspelen zijn volgende maand in Milaan. Om meer oranje fans die kant op te kunnen vliegen... gaan er grote, maar ook meer vliegtuigen. Spelen beginnen over drie weken. Het weer nog van Weerplaza. Op veel plekken is het lekker. Flink wat zon vandaag. Het blijft ook droog. Het wordt maximaal 12 graden. Morgen opnieuw zonnig, dan wel een stuk kouder verkeer dan door Flitsmeister, de A28. Daar gaat het niet helemaal lekker. Wegdek is in slechte toestand tussen Zwolle en Amersfoort. Daardoor een vertraging tussen Strand Nulde en Nijkerk. Kwartiertje vertraging. En de andere kant op, tussen Apeldoorn door Noord en Epen, doe je er 18 minuten langer over. A37, knooppunt Holsloot, richting het Duitse Meppen. Tussen de Nederlandse grens en Duitsland, 10 minuten. En een flitser op de A4 richting Amsterdam. Bij Rijssenhout staan ze bij hectometerpaal 16,4. A7 richting Amsterdam, let op bij Wognum, bij 34,3. A9 richting Alkmaar bij Spaarndam, 46. 40, 5. A28 richting Amersfoort, daar staan ze bij Zeist, bij 9.1. A28 richting Zwolle, let op bij Wezep, bij 80.5. En de A59 richting Breda, bij Waspik, 106.0. Yes, goedemorgen, Zometeen Avicii komt eraan. Hey brother, en eerst Kensington. Dit is Stay. Avicii hoorde je en Hey Brother. En van Avicii naar een andere DJ. Het is de verjaardag van Adam Richard Wiles. En die naam zegt je misschien niet heel veel, Adam Richard Wiles. Maar dat is de echte naam van Kelvin Harris. Hij is jarig. Hij is vandaag 42 jaar geworden. En voordat Kelvin Harris bekend werd, had hij eerst nog een andere artiestennaam. Hij maakte namelijk muziek onder de naam Staffer. En dat klonk zo. Lekker. Dit was 2001. Maar dat zou je ook nu op een festival prima kunnen horen volgens mij. Inmiddels is Calvin Harris natuurlijk een van de grootste DJ's ter wereld. Mocht je hem willen boeken op je feestje, dan moet je 8,5 ton neerleggen. Dat is aardig duur. In de Top 40 Classic kost hij helemaal niks. Want hij stond 14 jaar geleden in de Top 40 met Feel So Close. En de vraag is, wil je deze horen? Dan kan je er nu op stemmen in de Q-app. feel so close. De nummer 20 in de top 40 in 2012. Of ga je voor de nummer 12 van die dag. David Gedda en Asher. Without You, kan je ook op stemmen. Of de nummer 31. Florida en Sia. de keuze is Wild Ones. Wat wil je horen? Feel so close? Without you of Wild Ones. Je kan nu stemmen in de app van Q. Klik op de poll of spreek even een audio-appje in. The Q Music. Alarm 5. Shakira. Zoom. Maximum. Maximum. Maximum. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we turning the floor into a zoo.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 They can find what do we do now I'll take you higher, I'll take you higher We can be dead, baby, I'll take you higher I'll take you higher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 by the fiery dragon I got myself in quite the mess, mess. Op back music I believe. Je het heel erg op dat ik nog in de queue heb aan het kijken... was naar alles wat binnenkomt hier, ja. Hè? Uh, terug naar de top 40 van 17 januari 2012. Drie liedjes uitgekozen. De vraag is, welke wil je horen? De jarige Kelvin Harris met Feel So Close. Ga je voor David Guetta met Usher, met Without You? Of Florida en Sia en Wild Ones? Sven zegt, Feel So Close graag. Leuk cadeautje voor de jarige Kelvin Harris... Danny die zegt doe mij maar David Guetta en Asher lekker nummertje. Vincent Wild Ones, Want dat is natuurlijk van Wrestlemania. Wrestlemania. Denise zegt You're So Close, ons liefdesliedje, zoveel herinneringen aan. Hans Hansie zegt ja David Guetta natuurlijk. Without You. En Delano zegt nog sowieso Without You. Echt eeuwen geleden dat ik die heb gehoord. Of wat heb je in de van? Rick, even kijken. David Ketter. Nou dat is hem geworden hoor. Met 50% van de stemmen. Dit is Without You. Top 40, Classic. Fitback Music en Lights. Terwijl ze nog op nummer 1 staat met de Fate of Ophelia... is de volgende hit gewoon alweer onderweg. Nummer 19 in de top 40. Zometeen Ed Sheeran. Het verboden woord. Het verboden woord zit erop. Oh, oh, Lekker zeg, 96 keer ging het een beetje mis. Ik bouw een beetje. Oh! Nee joh. Nu hoop dat je vanavond een beetje op tijd de web... Oh nee! Oh. Oh.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 Van een slimme stekker tot een wasmachine, krijg korting op energiezuinige producten. Bestel ze in de Koop app Nu bij Vodafone, de iPhone 17 met extra voordeel. Ga snel naar de winkel of vodafone.nl. Oh, yeah. Ontdek mijn unieke zonvakanties. Stuk voor stuk meesterwerken. Met handpikt verblijf, vlucht en huurauto inbegrepen.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 Wat lezen met je doet is voor iedereen anders. Maar één ding is zeker. Wie leest, heeft een goed verhaal. Een goed verhaal kun je ook digitaal lezen en luisteren. Ga naar onlinebibliotheek.nl. NRV. Nu tot 300 euro kassakorting op NRV.nl. Je weerstand ondersteunen, beter ga je naar Kruidvat. avogel met IGINACEA ondersteunt je immuunsysteem. Nu alle AVOGEL-IGINAVORS 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.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 Altijd Weekamp. Maar alleen nu, 1 plus 1 gratis op beddengoed. Ontdek deze en meer woondeals. Altijd Weekamp. Goedemorgen, het weekendweerbericht. Het is op veel plaatsen best wel een lekkere zaterdag. Flink wat zon, soms wat wolken. Het is wel droog en maximaal 12 graden verkeer dan door Flitsmeister. Het is uh, Hommeles op de A28, Zwolle richting Amersfoort. Uh, de weg is in slechte toestand daar. Daardoor een vertraging tussen Strand Nulde en Nijkerk. Kwartiertje vertraging. En de andere kant op tussen Apeldoorn, Noord en Epen. Hoofdrijbaan is dicht en de vertraging 18 minuten. Ook door een file op de A37. Holsloot richting het Duitse Meppen. Tussen de Nederlandse grens en Duitsland. Daar 6 minuten vertraging. Een flitser op de A7 gespot richting Amsterdam. Daar staan ze bij Wognum, hectometerpaal 34.3. A9 richting Alkmaar bij Spaarndam bij 46.6. A28 richting Amersfoort, let op bij Zeist bij 9.1. A28 richting Zwolle bij Wezen bij 80.4. A59 richting Breda bij Waspik bij 106.0. En de A77 richting Duitsland, let op bij Boksmeer bij 4.7.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 sleep lead to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 Dream with me. Funky Music, Armin van Buren hoorde je en Dream A Little Dream. Dit is toch prachtig zo op deze zonnige zaterdag. Lekker man. Quinten, heb je het weer voor komende week gezien? Het wordt lekker hoor. Ik zag je me weer happy. Alleen maar zon, zon, zon en ook nog eens droog. Wat nou Blue Monday komende maandag? Alles behalve samber. Het is 12 to 12. Rita Franklin, en I knew you were waiting for me. Bram Knikken zou zeggen, zo worden ze niet meer gemaakt. Tom en Bram hoor je zo meteen vanaf 12 uur. Die trouwens gewoon weer een vrijheid mogen praten. Iedereen weer, ik ook. Het is wel weer lekker hoor, dat je niet op je woorden hoeft te letten. Het verboden woord zit erop sinds gisteren. De finale was gisterochtend bij Mattia Marieke. Ja, het was wel een weekje hè. Het is 96 keer gezegd. We hebben 96 luisteraars blij mogen maken met 500 euro. Want als het verboden woord beetje werd gezegd... dan uh, ja, was er 500 euro te winnen. Wat voor grappig gisterochtend. De grote finale bij Mattie en Marieke. En uh, Wim Die moest nog één keer even meepraten op de radio. En ging echt op het laatste moment toch nog de mist in. Dit <lacht> gebeurde er gisteren. Ja, die voelt zich dus gewoon uh, ontzettend uh, alleen. En die zoekt, die zoekt naar een... b uh, een beetje, ja. ja! <tie> ze groepen naar warmte. Hoedam, hoedam. Oh, het zit erop. Nummer 1 in de ball of Shame zijn geworden Wim en Marike. Ze hebben de award gekregen. En het verboden woord zit er nu echt op. We mogen weer dat ene woord te pas en te onpas overal doorheen fietsen. Beetje, beetje. Never been better. When I saw you on the street, I never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 All that's left to say is I've never been better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 I love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 C'est fini Alors on dan is Alors... het